De regel 17, de rechterkulom, de regel 17. Levanaf de punt. En dan zeiden voor zijn aangezicht de engelen van, de hoge engelen. Voor het aangezicht van Hashem. punt. Rebono shelolam. Achttien. Arei ploni vissava. la hem Ribbono Shalom, de meester van de wereld. 20. Nee, 18, sorry. Harei Ploni Shahghisava. Zie hier, stel dat er iemand is die gegeten had, gedronken had en uh, is tevreden, verzadigd, is. We hoe je en hij kan. Dus het vermogen heeft. 19. Lasot geset imoniem. Om geset te doen met de armen. Genade te tonen aan de armen. We noem het in leim klom en hij geeft aan hen niets. 20. Kijk hoe wat, wat hij ons nu zegt. Wat gebeurt er met hem? Natuurlijk, wat gebeurt er met hem? Uh, weten wij we dat zij aangeklaagd worden? Ik moet opeens, opeens nieuw komt er in mijn hoofd um, de woorden van um, die Israëliër die bij ons wel eens geweest, op onze les, was Israëliër, de Israëlische... Um, Schrijver van toneelstukken, die bij mij toen hier geweest was en schreef een toneelstuk over Ramghalet, In getegen ter gelegenheid van 300-jarig jubileum van Ramgaal in 2007, twee jaar geleden. En ik heb hem ook gebracht in contact met de directeur van het Ramgar instituut in Jeruzalem en zo heeft hij daar ook opgebouwd, uh, toen uh, contacten gelegd en allerlei uh, dus um, uh, om een congres te houden, onder andere in Amsterdam, over Ramghal, over 300 jaar van jubileum van Ramghal. En ze waren ook van plan om in Amsterdam dat te houden, samen met onze handel, onze, zeg het, onze mm, centrum, centrum voor van voor, uh, van Lurianse Kabala. En uh, ze dachten dat ik zou iets zeggen, maar dat was niet zo belangrijk. Maar belangrijk was het wel omdat een belangrijk gedeelte van het leven van Ramchal vond plaats hier in Amsterdam. En wat denk je? Ze hadden zich gericht tot de gemeente Amsterdam. En uh, zij vroegen, zij ze zeiden, we willen zo'n congres, wereldcongres houden hier in Amsterdam. En we willen dat het Jood, de, de, de Joodse gemeente in Amsterdam mee zou doen. En dat, dat willen zij doen, dat zij dat, dat willen doen in samenwerking met het Centrum voor Luriaanse Kabalen. Maar daar is wel kennis, zoals ze hadden gezegd, van Ramgaar enzovoort. Dan het antwoord was eenduidig van de gemeente Amsterdam, van de Joodse gemeente Amsterdam. Van Amsterdam. En ze hadden gezegd, nee, wij doen er niet mee. Waarom niet? En ze hadden zelf gezegd, ze hadden niet eens gevraagd om, om, om ze hadden direct gezegd, wij doen het niet mee. Omdat hij. Dus hij bedoelde, zij bedoelde mij, omdat die poortnaar die geeft de Kabbalah aan de Goïm, aan de niet-Joden. Dus wat daarmee, precies hetzelfde wat we leren hier. Om aan de armen niet te geven de Torah, en dat is het enige goed, het enige, goed, het enige waar wat de Jood heeft, is de Torah. En dat is het eigenlijk het enige wat de volkeren de wereld niet hebben. Duidelijk. Rijkdom hebben zij. De culturen hebben zij. De grondstoffen hebben zij. Nou, Israël heeft geen grondstoffen. Ik bedoel, fysiek ook niet. Maar alles hebben zij. Alle schatten van de wereld hebben zij. Behalve de Torah. Nou, zo heeft de schepper gemaakt. <laughs> de wereld gemaakt. Dat iedereen moet iets. iets um, om iets vragen hem. Maar Israël moest wel geven uh, aan anderen aan armen. Nou, dat was een duidelijk, heldere, en dat geeft een helder voorbeeld van uh, onwil om aan armen, de Torah aan armen te geven. En maar zelf doen ze dat ook niet. En natuurlijk dat de klap is enorm, wat wij niet zien, wat wij niet met onzen, door onze ogen kunnen zien. Het leed wat zij ondervinden, al begrijpen zij, en zij begrijpen natuurlijk niet hoe dat komt, maar het komt alleen juist daardoor. Dus dat is wat die hoge engelen hadden gevraagd. Want de hoge engelen, dat waren ook die Geshet en, en de Tzedakah. Twee van de grote engelen, twee, twee van de hoge engelen die uh, uh, Geshet en Tzedakah, die meegestemd waren, ingestemd waren met het plan van Hashem om de mens te scheppen. Alleen maar om de reden dat de mens, om het, uh, om het feit dat de mens zo... Gerset aan de dag leggen, genade doen en armen geven. En ook tzedakah betekent almoezen uh, te doen uh, enzovoort. En dat is, om deze reden hadden ze wel die hoge engelen ingestemd. Met het plan van de Hashem om de, de mens te scheppen. Als, als de mens dat niet doet. Duidelijk, dan heeft hij verspild, verspild hij zijn bestaansrecht. Ieder heeft zijn eigen bestaansrecht, volgens de, de, de internationale afspraken enzovoort, internationale recht. En natuurlijk het Joodse, het Joodse volk zoals met dat Israël is zoals het, uh, is als van vlees en bloed. Maar van de hogere orde is het niet zo. Van de hogere orde, Israël uh, heeft zijn bestandsrecht alleen ontleend aan het uitoefenen van gesed aan de armen, aan het geven van de Torah aan de volkeren der wereld. En daarmee ook, daardoor ook Israël wordt verrijkt door uh, opnemen in zichzelf de Kelim, de Kabbalah. Want Israël heeft eigenlijk niet de ware Kelim van de Kabbalah. De ware Kelim van de Kabbalah zijn in de volkeren der wereld. Natuurlijk ook Israël heeft zijn eigen, eigen zeven ondersteuning. De ketter, goch in de Bina, maar in de ketter, -ma in de Bina zijn alleen maar insluitingen, let op wat ik probeer te zeggen, alleen de insluitingen van de zeven onderste is in zichzelf van het lichaam. Maar het is geen lichaam, Israël is geen lichaam. Israël is het hoofd. Duidelijk. En daarom door het geven, goed opletten wat ik zeg, zijn de diepste diepste dingen die geen mens kent hier op aarde. Want niemand houdt zichzelf met de zoger bezig. En de zoger is aan mij gewoon onthuld, omdat niemand anders kon mij dat geven. En mijn eh, wanhoop was zo groot, zo gigantisch gisteren was het, om zoger te willen leren. En niemand gaf me, en daarom werd het aan mij van boven gegeven, en daarom... Zwem ik in de zee van de zoger. Ja, en kan ik niet meer zonder zoger leven? Het is net zoals een vis. Als je een vis eruit haalt uit water, dan gaat hij dood. Zo so, voor mij is ook zonder zoger is het, is net zoals. Uh, uh, dan heb ik geen adem meer om te ademen. En de zoger is Yeshua, niets anders. Hier zie ik Yeshua, in de zorg zie ik Yeshua. Yeshua schuilt zich in de zorg. Dus als een mens zegt je dan eet en drinkt en kan gese doen, genade doen aan de armen, maar hij geeft aan hen niets. Twintig naar de punt. Bij ons. Je als gamma blachii maailen nim, eiend twintig. I t hielu atan. Lekat trege algebra dehainu. Blachii tweintwintig zes tot cedaka. eilu houel ei kiedriën 23 lo is kimu vibriya baderak se shal shelo lishma firen twintech ela kidei shayashe ve al yadam fayfin twintech lide lishma vata zot wij nam 20 rooijim la volishma hem mitcharatim al haskamatam 27 umikadri umikatrikim al aadam geweldig geweldig hoe wij ons nu vertellen 20 na de punt let op pirush daaitleg ki Gama Blachim ook de hoge engelen, 21, het gielo atalekatrek, begonnen nu aan te klachten, klagen, klagen, aan te klagen, aanklachten doen over hebraea over het scheppen, over het scheppen van de mens. De heino dat wil zeggen, Blachei 22 Geset was het De ko, de engelen Geset en de engel Tzedaka. We hol en ook en alle, al degene, al andere, alle andere engelen die wel in, uh, ingestemd waren met het scheppen van de mens. Die begonnen dus he, dat aanklagen, deze daad van het scheppen van de mens, let op. Waarom? Ki-23, logisch, ki mul Want zij hadden ingestemd met het scheppen van de mens, alleen maar op de manier dat hij uh, lishma zou doen. Beter te zeggen, niet zo, beter te zeggen zo, want hey, zij waren, herinner je nog, dat de mens was niet volmaakt in hun ogen, dat wat hadden ze gezegd? Zij hadden wel ingestemd met het scheppen van de mens, als Lolishma, een mens die van het begin af aan zou doen, lolishma, duidelijk, maar dat later zal hij door het doen van geset, van genade, en van de rechtvaardigheid, en van de almoezen, van de rechtvaardigheid te doen, um, liefdadigheid, enzovoort, dat hij zou daardoor, door deze daden, zou hij komen, let op, tot Lishma, 25. Dat is alleen om deze, ja, dat is, was de, hun eis, om deze reden hadden ze wel ingestemd, dat de mens zou eerst doen lolishma, geschapen werd als lolishma, en dan zou hij door het doen van de genade geset en sedaka dan, dan zou hij komen tot lishma. Om deze reden, of, en met het, dat doel, hadden ze wel ingestemd om de mens uh, te adviseren, Hashem, om in te stemmen met het scheppen van de mens. Wat daar maar nieuw, Shinamusim zo, dat zei de mensen, dat niet doen. Weenamrujimbla lishma en zij niet geschikt, 26. Maken zichzelf niet geschikt, niet geschikt zijn om tot lishma te komen. Kijk wat hij zegt ons, hoe belangrijk is lishma te komen, anders krijgen we niets. Hem. Met Charatim, dan hebben zij spijt, die hoge engelen, hebben dan spijt over hun instemming. 27. Om het katragim, ala adam, en klagen de mens aan. Zie je dat? Zie je hoe dat zit in elkaar? De mens is geschapen om hier door en genade, het te doen en sedaka te doen, hij is daardoor, om daardoor te komen tot lishma. En dat is, dat is de reden, dat is dan met het doel daarop, hadden ze wel ingestemd om de mens te scheppen. En als een mens dat niet doet, het hele Israël is opgebouwd op gesed, de hele wereld is opgebouwd op gesed. Als een mens hier doet, niet doet, dat wil zeggen, geen armen niet geeft, dan heeft geen zin, dan wordt hij aangeklagen. Absoluut, recht, rechtvaardigd is het. Waas Atega Humikatrega, dan zegt hij en dan, dan komt deze aanklager de, de linkerkolom, de regel 2, Wetawareshoe en eist een toestemming. Van wie? Van Hashem natuurlijk. Alle krachten zijn van Hashem. Zij loom had Zij loom het ene tegenover het andere. Heeft de schepper gegrapen, Dat Zij komen dan naar die ene kracht. Naar de ene scheppende kracht. Alleen aan Hashem. En eisen en toestemming. Veradav eist en toestemming. Deze aanklager. En achtervolgt. Deze mens. Drie, ki achar, schenit barer, schen eina adam uilavo lavo ode fir lishma, ima tenet schelo. Az nietenet vijf, lemakat regla, sot et Kijk, hoe geweldig wat je ons nu vertelt. Dat zijn de wetten van A-Shem van een nadat het duidelijk werd dat de mens niet geschikt is, wel niet, niet geschikt is om te komen tot Lishma, nog, nog niet geschikt is om te komen tot Lishma met zijn voorschriften, dus met de voorschriften die, schriften die hij vervult. Als dan wordt de toestemming een toestemming gegeven aan de aanklager, so om zijn werk te doen,